1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Openbaar ministerie pakte in 2011 meer misdrijven aan. Oud-hoofdredacteur van Britse tabloid, Rebecca Brooks, wordt vervolgd. En problemen rond station Roosendaal door een lekke goederen trein. Vandaag zijn er buien, er is kans op onweer en hagel... en het gaat aan de kust flink waaien. Het wordt ongeveer 13 graden. Vannacht wordt het dan weer droog. Maar morgen weer buien, een stevige wind en maar 11 graden. Het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie, het OM, ligt op koers. En dat zegt Herman Bolhaar, de baas van het OM, bij de presentatie van het jaarverslag. Daar gaan we meer over horen. Even kijken of we dat nu ook gaan doen. Jazeker. Um, wie heb ik aan de lijn? Even niemand, hè? Oké. Okay. Nou, we gaan het horen. Oh kijk, daar zijn we wat meer teksten. Door de, vooral door de toepassing van Snelrecht komt het dat ze op koers liggen. Er worden veel zaken vlot afgehandeld... en vaak zonder tussenkomst van de rechter Herman Bolhaar. Nou, wat je, wat je ziet is dat ten aanzien van uh, wat wij dan de straatcriminaliteit uh, noemen... dat ten aanzien van de lik op stuk gedachten... het snel reageren met het uh, ervoor zorgen dat uh, slachtoffers ook direct schadevergoeding krijgen... het afgelopen jaar tientallen procent zaken afdoen op die manier. In Utrecht zelfs meer dan 30 procent. En landelijk ligt dat nu inmiddels al op 18 procent. En dat betekent dat mensen veel sneller en veel beter merken... dat het Openbaar Ministerie optreedt om de regels te handhaven. Op een aantal punten is het Openbaar Ministerie dus tevreden over de resultaten. Tegelijkertijd is de criminaliteit op een aantal andere punten ook toegenomen. Het aantal geweldsdelicten bijvoorbeeld. En het aantal vermogensdelicten. Diefstallen, inbraken, verduisteringen... Dat is onder volwassenen met 17% toegenomen. Bolhaar weet niet precies wat daarvan de oorzaak is... maar hij vindt het in elk geval een beetje te simpel om te denken... dat er door de crisis meer mensen aan het stelen zijn geslagen. Dan was 2011 ook het jaar van Robert M. Uit de cijfers blijkt dat de Amsterdamse zedenzaak... zoveel capaciteit heeft weggezogen bij het Openbaar Ministerie... dat het aantal zaken dat in behandeling was bij het OM met bijna 100 is gedaald... In totaal waren dat er vorig jaar 385. Nou, wat we uh, in de eerste plaats uh, moeten constateren is dat uh, iedereen zal begrijpen dat die, die vreselijke uh, zaak in, in Amsterdam uh, van ons alles heeft uh, gevraagd. En dat we ook alles op alles moesten zetten om, uh, om, uh, om daar opsporing en, en vervolging uh, maximaal uh, te laten zijn. Betekent dat dat de mensen die u plaatjeskijkers noemt nou ja, dan even met rust worden gelaten? Nee, geen sinds. Het betekent uh, wel dat wij ook vooral focussen op de productie... en op misbruik misdruik wat achter die uh, plaatjes schuil kan gaan. Beide vragen onze aandacht, maar misbruik in de eerste plaats. En uh, uh, daar, daar is ook de komende uh, tijd meer en uh, weer intensivering op te verwachten. Het aantal taakstraffen is vorig jaar afgenomen met ruim 5%. Dat moet u in, in relatie brengen tot het feit dat voor een aantal uh, misdrijven... wij uh, uh, de taakstraf uh, niet meer vragen... Het bij ministerie zit niet in een ivoren toren, kijkt goed om zich heen, maakt onderdeel uit van de maatschappij en reageert ook op signalen die uit die maatschappij komen. De topman van het OM, Bolgaar, in gesprek met Roel Pauw. De politievakbonden gaan weer onderhandelen met minister Opstelten over een nieuwe CAO. Ze schorten hun acties op, maar ze willen wel voor het eind van de maand resultaat zien. Voorzitter van de Kamp van politiebond ACP. Wij hebben op grond van informele gesprekken. Meer beeld gekregen bij hoeveel ruimte er is om tot een akkoord te komen. En die ruimte lijkt ons groot genoeg om succesvol tot onderhandelen over te gaan en een akkoord te sluiten voor de politie. De politie begon in maart met acties voor meer loon, mogelijkheden voor vroeg pensioen en verlichting van de werkdruk. En die acties bestonden onder meer uit het niet beboeten van kleine verkeersovertredingen. Ze hielden ook langzaamaan acties, waarbij politiewagens stapvoets reden en zo het verkeer hinderden. Dan de Groot-Brittannië, een van de hoofdrolspelers in het afluisterschandaal in de Britse pers, wordt aangeklaagd wegens belemmering van de rechtsgang. En dat gaat om Rebecca Brooks, voormalig hoofdredacteur van News of the World en hoofd van Rupert Murdoch's nieuwsorganisatie. Volgens de aanklager is er genoeg bewijs. I have concluded that in relation to all suspects except the seventh, there is sufficient evidence for there to be a realistic prospect of conviction. Correspondent Arjen van der Horst, wat heeft Rebecca Brooks die met dat rode haar gedaan volgens justitie? Ja, er lopen nu drie afzonderlijke aanklachten tegen haar. Allemaal op basis dus van belemmering van de rechtshang. Kort gezegd komt dat hierop neer. Ze heeft bewijsmateriaal verborgen voor de politie. Dat gebeurde volgens de politie in uh, juli vorig jaar. In de weken nadat uh, het afluisterschandaal in alle hevigheid losbrak... News of the World ook werd opgeheven. En zo verborg ze gevoelig materiaal van 15 tot 19 juli. In de 15 juli en de 19 of juli 2011 to conceal documents, computers and other electronic equipment from officers of the Metropolitan Police Service. Ja, de politie was in die weken meerdere malen de kantoren van News International binnengevallen en ook News of the World. En een van de aanklachten is dat ze over een periode van vier dagen documenten, computers en andere apparatuur verborg voor de regisseur. Dat deze overigens niet alleen. Ook haar echtgenoot, een assistent, een chauffeur en een hoofd van de beveiliging van News International. Die zijn, waren daarbij betrokken volgens de politie en allemaal zijn ze aangeklaagd voor belemmering van de rechtsgang. Nou heeft ze flink lopen sputteren natuurlijk tijdens, dat, de, tijdens die hele zaak. Wat was nou eigenlijk haar rol in dat afluisterschandaal? Ja, rollen zou je moeten zeggen. Ze was uh, een van de belangrijkste confidantes van Rupert Murdoch. De rol waarvoor ze nu is aangeklaagd was als baas van News International. He, de uitgever van News of the World. Daarvoor was ze ook nog zelf hoofdredacteur... ...van de schandaalkrant. En er lopen nog twee andere uh, politieonderzoeken. Eentje gaat over de afluisterpraktijken zelf. De ander onderzoekt omkoping van politieagenten door News of the World. Ja, in beide onderzoeken is Brooks ook verdachte. Dus de kans is aanwezig dat het niet bij deze aanklachten blijft. Ja, Brooks zelf noemt de aanklacht van vandaag overdreven. En zei uh, vanochtend in de reactie dat de beslissing van het Britse OM... ...zwak en onjuist is. Maar daar hangt er toch wel een flinke straf boven het hoofd... ...als je het allemaal zo hoort. Ja, wordt als hier als een zeer ernstig misdrijf gezien. Belemmering van de rechtsgang. Er staat een levenslange gevangenisstraf op. Al moet ik er meteen bij zeggen dat de afgelopen honderd jaar... niet meer dan tien jaar is gegeven voor dit misdrijf. Arjen van der Horst. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten treinverkeer bij Rozendaal ligt stil. in verband met een lekkende tankwagon. Het stationsplein is ontruimd geweest. En Karin Alberts, die is daar in Rozendaal. Is dat nog steeds afgesloten daar, Karin? Nee, het plein is inmiddels weer vrijgegeven, maar het gebouw, ja, dat is nog wel gesloten. Naast mij staat Rob Luijten, hij is politiewoordvoerder, persvoorlichter van politie Midden- en West-Brabant. Wat is er precies aan de hand, meneer Luijten? Ja, even na uh, tien uur vanmorgen kregen wij een melding dat er een wagon aan het lekken is. De stof methanol lekt daaruit. Geen ethanol, wat we eerder hebben bedacht of uh, gezegd. Ja, klopt. Ethanol, uh, dat kennen we allemaal van de alcohol... Uh, Methanol is daar het vervelende broertje van, maar dat betekent dus dat het ook wat gevaarlijk kan zijn. Vandaar een protocol opgestart om het station te ontruimen en het treinverkeer stil te leggen. En hoe, is, hoe heeft men dat ontdekt, dat lekken? Ja, eh, exact weet ik het niet, maar ik weet wel dat daar mensen bij eh, de wagons liepen, personeel. Dat zij eh, ja, druppelsgewijs lekken, hè, want we praten over een gelukkig gering hoeveelheid die aan het lekken is. Ze hebben dat gezien en meteen alles in werking gezet. En die wagon die staat hier een eindje vandaan, net buiten het station begreep ik van u. Um, ja, wat, wat gaat er mee gebeuren? Ja, wat we nu doen is proberen dat lek te dichten. Dat gaat nog een klein uurtje duren denk ik. Dan zal vervolgens die wagon die zal verplaatst moeten worden naar een veilige omgeving waar die gerepareerd kan worden. Nou, als dat allemaal klaar is, dan kunnen we hier ook weer het treinverkeer laten rijden. Kunnen we ook zorgen dat de passagiers allemaal weer vervoerd gaan worden. Ja, want intussen, terwijl wij aan het praten zijn, rijden er ook weer bussen aan en af. Want dit is natuurlijk wel een belangrijk station, ook voor de mensen op weg naar Antwerpen, Brussel, Parijs en vice versa. Ja, dat maakt het even complex, hè? met name voor de NS. Het is natuurlijk zo dat Roosendaal een overstapstation is voor mensen die naar het zuiden gaan. Ja, je ziet er heel veel mensen rondlopen met grote koffers. En uh, ja, ik weet dat de NS daar aandacht voor heeft. En die worden nu met bussen vervoerd, maar als straks de treinen weer rijden, dan kan het gewoon weer over het spoor. Ja, ik denk één na twee uur nog en dan hoop ik dat alles weer normaal wordt. Dank u wel. Een lekkende treinwagon dus. De persgroep Nederland neemt VNU Media over. De persgroep wordt daardoor eigenaar van onder meer Intermediair... en de Nationale Vacaturebank. Voor de activiteiten op de vacaturemarkt wordt een nieuwe onderneming opgericht. En die gaat dan heten VNU Vacature Media. De persgroep is in België marktleider op de personeelsadvertentiemarkt. En in Nederland is het bedrijf vooral bekend als eigenaar van dagbladen... zoals Het Parool en de Volkskrant.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 En ook de investeringen liepen terug, maar de export die is wel gegroeid met 3,8 procent. We praten. Sport. Naar Hoenderlo, een deel van het Nederlands voetbalhelftal... heeft vanmorgen daar een training afgewerkt... als voorbereiding op het EK van volgende maand in Polen en Oekraïne. Ragnar Niemeijer is in Hoenderlo. Uh, Ragnar, Ghalid uh, Boederoes en Kevin Strootman die hebben niet meegetraind gisteren, maar vandaag. Hebben ze de hele training meegedaan en dat is uh, goed nieuws natuurlijk voor de bondscoach voor Bert van Marwijk. Het is zo dat uh, ik ook even heb gevraagd aan Kevin Strootman, hoe is het nou met je? Want er uh, is steeds dat verhaal, je hebt iets aan je linkerknie. Daar zijn we even op ingegaan, dat valt uh, later vandaag wel ergens te horen op Radio 1. En ja goed, hij heeft het over zijn linkerknie, er zit wat uh, overbelasting op. Uh, ja, zwaar seizoen gehad, uh, jonge spelen, veel wedstrijden gedraaid en... Daar maakt hij zich geen zorgen over. Ik heb ook niet de indruk dat dat geldt voor de medische staf van het Nederlands elftal. Dat ziet er allemaal goed uit. Boelaroes was er ook de hele training bij. Je is net weer terug van een, van een blessure. Gisteren moesten ze er inderdaad eerder vanaf. Maar op het oog zijn er vanochtend geen gekke dingen gebeurd. Behalve een uh, harde hagelbui. Maar goed, daar sloegen al deze jonge mannen zich eigenlijk wel doorheen onder het mom. Dan kun je laten zien dat je een karakterspeler bent. En gelijk hebben ze. Ja. Je hebt ook nieuws over de begeleiding van Oranje. Ja, er is uh, een nieuwe naam, is, wordt toegevoegd moet ik eigenlijk zeggen. Vanaf uh, komend seizoen zal Alfred Schreuder, 39 jaar, uh, deel uitmaken van de technische staf van FC Twente, de technische staf van het Nederland zelf zal gaan versterken. Hij wordt opvolger van Philip Cocur die zich volledig op PSV zal, zal gaan richten. Hij blijft ook gewoon Alfred Schreuder bij FC Twente werken, waar hij uh, ja, toch eigenlijk, eigenlijk al jarenlang bekend staat als het tactisch brein. Uh, ja, sterk is, heeft veel invloed. Ook op, uh, onder Steve McLaren die weer teruggekomen is. Dat was wat minder in de periode van Cole Adriaanse. Daar was hij ook niet zo happy mee. Ja, en het aantrekken van Alfred Schreuder vanaf komend seizoen... zal voor het eerst erbij zijn tegen België op 15 augustus... past natuurlijk helemaal in het rijtje namen... wat de afgelopen jaren al allemaal bij het Nederlands zelf al voorbij is gekomen. Als jonge, veelbelovende coaches... denk aan Philip Cocu zelf, denk aan Frank de Boer... denk aan Ernst Faber, die er ook bij zit. Toch een soort van, nou ja, je mag het misschien niet zeggen... maar het is het waarschijnlijk wel, een opleidingstraject... om, om dat soort veelbelovende coaches, zoals gezegd 39 jaar Alfred Schreuder... Om die ja, bij het Nederland zelf op te betrekken, om, ze, om, om gebruik te maken van hun kunnes, kennis en kunde. ja, Schreuder dus in plaats van kopu, KOKU, Ragnar Niemeyer, dankjewel. Mark Wilmots is de komende twee oefeninterlands toch interim bondscoach van België. Wilmots zal bij de Rode Duivels op de bank zitten tegen, bij de duels tegen Montenegro en tegen Engeland. Hij neemt de taken waar van Georges Lekens die de overstap maakte naar Club Brugge en uh, Wilmots was assistent van Lekens. Hij weigerde aanvankelijk de positie als interim coach, maar uh, Wilmots heeft zich bedacht. Zo kan dat gaan. Wij gaan naar John Bakker, die zit bij de AWB. We beginnen met files. Die staan op de A27 vanuit Breda naar Gorkum... tussen Hank en Werkendam, 3 kilometer. Nog een spoedreparatie op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort... bij de afrit Maren, 8 kilometer. De linkerrijstrook is daar afgesloten. En dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren volgens Rijkswaterstaat. Daarom kan het verkeer richting Amersfoort beter omrijden... vanaf knooppunt rijns via Hilversum over de A27 en de A1... Vanochtend was er een ongeluk op de A28 van Assen naar Hogeveen bij de afrit Dwingelo. Er staat nu nog 3 kilometer file. Dan de spoorwegen. Van en naar Roosendaal rijden geen treinen. De brandweer heeft het daar het treinverkeer stilgelegd. Er rijden nu wel bussen, maar de vertraging is meer dan een uur. Dankjewel. Komt door een lekkende wagon, hadden we net uh, Andere hoofdpunten. Het Openbaar Ministerie heeft in 2011... meer misdrijven behandeld dan in de jaren daarvoor. Politievakbonden en minister Opstelten gaan weer onderhandelen. En in Parijs is president Hollande geïnstalleerd. Opvolger van Sarkozy. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. En zometeen weer de Plag met lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Helene Plag. Goedemiddag, welkom bij het tweede deel van Lunch. Hoe is het om winkelier te zijn op de plek die is uitgeroepen... tot de lelijkste plek van Nederland? Dat horen we zo meteen. Het platteland staat weer volop in de picture. Zeker nu Boer Zoekt Vrouw weer is begonnen. De laatste jaren zijn boeren steeds meer bezig... met meer dan het boeren alleen. In de werklunch bespreek ik hoe het staat met die plattelandsvernieuwing. En dan horen we ook meteen wat de laatste trends zijn. Na half twee is er Stand.nl. Dat gaat over de uitspraak van de Hoge Raad... dat het niet strafbaar is om een agent Mierenneuker... te Noemen. De Hoge Raad vindt de term mierenneuker over het algemeen niet beledigend. Een agent kreeg de term naar zijn hoofd geslingerd toen hij een blikje bier van een man afpakte. We zijn benieuwd naar uw mening. De stelling is een agent uitmaken voor mierenneuker moet kunnen. Met u daarmee eens of oneens sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800 1101. Dus 0800 1101. Stemmen kan via de website www.stand.nl en twitteren kan met hashtag standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Lege winkels, vervallen puien en vlaktes van kaal beton. Hoe overleef je als ondernemer op de lelijkste plek van Nederland? Winkelcentrum De Stokhorst. Het werd gisteren door het programma De Slag om Nederland uitgeroepen... tot lelijkste plek van Nederland. En aan de telefoon is Karin van der Sleen. Ze heeft een schoenenzaak in dat winkelcentrum. Goedemiddag. Goedemiddag. Stokhorst, de lelijkste plek van Nederland. Bent u het ermee mee eens, sowieso? Ja, op dit moment is het niet het mooiste plekje van, uh, van Nederland. En dat is dan het eufemisme van het jaar waarschijnlijk? Ja. ja. Hoe heeft het zover kunnen komen? Ja, hoe heeft het zover kunnen komen? Uh, tien jaar geleden waren de plannen al klaar voor een nieuw winkelcentrum. En dan zou een gedeelte zou afgebroken worden... en het zou helemaal weer opnieuw opgebouwd worden. En, en in de tussentijd? In de tussentijd hebben we... Vijf jaar geleden waren de plannen al helemaal klaar. Is er een maquette gemaakt... En konden de bezwaren ingediend worden zoals het altijd uh, hier moet in Nederland. En twee jaar geleden, in juni is dat twee jaar geleden, hebben we hier een groot feest gehad uh, met vuurwerk en met champagne. En de start van de bouw kon beginnen. Er werden drie gaten geboord voor onze deur op een heel groot veld. En er is een hek omheen gegaan, Tot vervolgens er niks meer gebeurde. Dat is tot het. Nu. He? En, en de gemeente Enschede die, die doet er verder ook niks aan? Ja, hoe dat precies zit, dat weet je natuurlijk nooit. Maar uh, ja, ze doen er weinig aan. Die reden hebben het subsidie aan, dan? Uh, uitgedeeld. Tenminste, mm -hmm. er is subsidie vergeven. Ook een gedeelte van Europese subsidies. En uh, daarvoor moest het toen gebouwd worden, voor juni. En het hek is eromheen gekomen. En daar heeft, heeft hij, geloof ik, een bepaalde tijd te uh, beleggen, te aannemen. Die heeft een bepaalde tijd om uh, te beginnen. Ja. En, dat... en dat, dat, ja, waarschijnlijk is die tijd nog niet helemaal verspreken. Nee, nee. Maar wie, wie neemt u het meeste dingen kwalijk? Zo'n projectontwikkelaar of de gemeente? Nou, ja, eigenlijk wel allebei. Ja. Want de gemeente laat het gebeuren en de projectontwikkelaar doet weinig. Maar moet u dan ook niet samen met de andere winkeliers in actie komen? Dat u ook iets ja, meer bij uzelf zoekt? Dat hebben we wel gedaan, hoor. We zijn ook wel bezig. Maar het probleem is ook dat niet alle winkels hier van de projectontwikkelaars zijn. Iedereen heeft hier zijn eigen uh, winkel met een, waar ze ook eigendom van zijn. Tenminste, bijna iedereen. Er zijn een stuk of vier ondernemers die huren van de projectontwikkelaar. En voor de rest is het eigendom. Dus dan ben je eigenlijk afhankelijk van wat er om je heen gebeurt. Ja. En dan... Nou, mijn man bijvoorbeeld heeft... Ik weet niet hoeveel mails gestuurd. En van alles hebben we al ondernomen. Ook gezamenlijk als winkeliers met de wijkverenigingen uh, en weet ik wat allemaal... En ja, je krijgt iedere keer beloftes en beloftes, hebben we gehad de afgelopen jaren. En dan beginnen we dan, en dan beginnen we dan. En dat wordt nooit nagekomen. Nee. Afgelopen februari zou echt gestart worden met de bouw. En weer niet. En weer niet. Ja, maar en nu ook zijn tot... er dus weer nieuwe beloftes gedaan, maar die ja. zijn allemaal voor tv en voor radio gedaan. Dus nu gaan we ervan uit dat als iedereen zijn beloftes maar nakomt... Ja. Dat het dan ook echt gebeurt. Ik kan het zeggen, meetepen en dat kunt u altijd nog uh, aan iemand laten zien. Maar merkt u ook dat de dat, dat, dat, uh, klantisie dan een stuk minder wordt? Dat steeds ja. meer mensen het gaan meiden? Ja, natuurlijk. Ja? We, we hebben een schoenmakerij en mijn man werkt uh, als orthopedisch schoenmaker nu maatnemen bij uh, een orthopedisch bedrijf hier in Enschede. Want we kunnen het hoofd niet meer boven water houden hier alleen. Nee, het moet echt een. Want op een, baan erbij op een gegeven moment zaken. kom je in een cirkel en dan is er zelfs geen geld meer om te adverteren. En de mensen denken gewoon dat er niks meer zit hier. Hoe vaak we wel niet gebeld zijn om te zeggen van, ja, zit u daar nog wel? Er zit toch niks meer? We zien alleen maar een hoge berg zand. Maar waarom vertrekt u dan niet? Omdat, net wat ik zeg, dit op pand ons eigendom is. En wij hier ook wonen. Wij hier een toekomst op hadden willen bouwen. We zijn hier al 16 jaar. En dat iedere keer met die beloftes schuif je het weer voor je uit. En dan ga je maar weer investeren. Maar op een gegeven moment is de pad leeg. En nu wil dus niemand ons huis meer kopen. Dus... We kunnen hier we kunnen gewoon niet weg. Heeft u nog een, een, een spankje hoop, mevrouw van der Sleen? Ja, zeker. Ik ga ervan uit dat iedereen zich nu aan afspraken houdt en aan zijn beloftes en dat die ze nakomen. En dat we hier over twee jaar een gigantisch winkelcentrum hebben staan. Dan maar met minder appartementen, want dat is nu de insteek dat ze ook beloofd hebben. Het wordt dus minder grootschalig, maar het wordt wel geweldig mooi. Nou, ik hoop het met u ermee, hoop Succes ja, ik ermee, Karin van der Sleen, schoenmaker dus in winkelcentrum De Stokhorst in Enschede. Dank u wel. Dank u wel. Als boer in de 21ste eeuw moet je niet alleen goed zijn in het houden van dieren of in het verbouwen van mais... Nee, wil je je hoofd boven water houden, dan moet je multifunctioneel zijn. Dus naast het boeren bijvoorbeeld een winkeltje met je eigen producten beginnen, een camping runnen of schoolklassen laten zien dat de melk toch echt niet alleen uit een fabriek komt. Kortom, de boer moet met zijn tijd mee. Plattelandsvernieuwing heet dat. Dit is hoogruime tijd aan de hand. Hoe gaat het ermee? Dat gaan we bespreken met Han Wiskerken, hoogleraar Rula, Rurale Sociologie aan de Wageningen Universiteit. Meneer Wiskerken, goedemiddag. Goedemiddag. U volgt die ontwikkelingen van het platteland, de plattelandsvernieuwing. Er komen er steeds meer multifunctionele boerderijen? Ja, het neemt vrij sterk, uh, sterk toe. Uh, ja, uh, Ongeveer zit je nu op zo'n 25, 30 procent denk ik, van de uh, bedrijven in Nederland die uh, je zou kunnen omschrijven als, uh, als multifunctioneel. En dat was zeg maar 15 jaar terug, was dat maar een paar procent. En wat is dan de laatste trend waar ze zich het meest op gaan toeleggen naast de boeren? Uh, wat sterk in opkomst is gekomen de afgelopen jaren is, uh, is zorg als uh, bijkomende tak. Uh, en educatie voor kinderen en kinderopvang. Dat zijn eigenlijk de nieuwe trends uh, als het gaat om multifunctionele landbouw. En een zorgboerderij, dat zijn mensen met een verstandelijke beperking die daar dan uh, mee helpen met het boeren. Nou, het, het varieert inderdaad mensen met een verstandelijke beperking. Het kunnen jeugddelinquenten zijn die moeten resocialiseren. Mensen die uh, aan het afkicken zijn van een uh, drugs- of alcoholverslaving. Uh, Dementen ouderen. Uh, dus een hele variatie eigenlijk aan doelgroepen die je op die zorgboerderijen ziet. Ja. En tenminste, dat zie ik bij mij in de buurt. De winkels, steeds meer boerderijwinkels. Ja, ook dat neemt. Dat is eigenlijk wel iets wat, wat langer gaande is. Alleen we zien wel een soort professionalisering slag ook op die, uh, op die winkels. In het verleden he, verkochten mensen eigenlijk alleen de producten die ze uh, op de boerderij zelf produceerden of verwerkten. En je ziet eigenlijk steeds meer dat dat een gezamenlijke activiteit wordt. Waarbij uh, een boer niet alleen zijn eigen producten verkoopt in de winkel, maar ook uh, producten van de buurman. Zodat je eigenlijk een uh, vrij compleet assortiment uh, kan aanbieden aan de klanten die op die boerderijwinkel komen. Dat valt of staat natuurlijk wel bij interesse van de klant, van de consument. Ja. Neemt die ook toe? Die neemt ook toe. We zien wel een, een uh, stijgende behoefte eigenlijk aan producten met een, uh, met een verhaal, met een identiteit. Uh, producten waarvan men uh, weet waar ze vandaan komen, die uh, er anders uitzien, anders smaken. Uh, ten opzichte van uh, zeg maar meer het industrieel uh, verwerkte voedsel wat je uh, toch veel in de supermarkten aantreft. Heeft u het idee dat mensen daar ook wel een beetje klaar mee zijn? Dat we toch, het biologische wordt natuurlijk heel erg gepredikt. Maar dat ja. daar langzamerhand ook steeds meer aandacht voor is? Uh, ik denk het wel, omdat er, omdat er ook sprake is van andere, andere kwaliteiten. Je ziet natuurlijk ja. ook de enorme toename van allerlei kookrubrieken in, uh, in kranten, maar ook op de, op de tv. En daar zie je ook toch een enorme belangstelling voor uh, lokale biologische producten. Omdat die een uh, andere, betere kwaliteit hebben dan uh, wat je normaal vindt. Dus natuurlijk de vraag, wat was er nou eerder, de kip of het ei? Eerder de interesse van de consument in wat meer uh, echte, oprechte producten? Of juist doordat de boeren het zelf zijn gaan aanbieden? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Het is iets wat, wat, uh, wat gezamenlijk uh, gaat. Ik denk dat er een, ook wel een behoefte is uh, ontstaan vanuit, uh, vanuit de samenleving... vanuit de stedelijke bevolking naar een uh, ander gebruik van het, uh, het platteland. Dat het platteland meer is dan alleen het produceren van... Uh, nou inderdaad, uh, melk of suiker of, uh, of mais. Hè, maar ook de landschappelijke waarde, de recreatieve waarde uh, is, uh, is ontdekt. Uh, waardoor mensen naar het platteland zijn getrokken. En waardoor er ook weer nieuwe mogelijkheden ontstonden. Bijvoorbeeld voor de uh, verkoop van producten aan, uh, aan huis. En op die manier zie je dat er ja, nieuwe relaties... tussen stad en platteland zijn ja. ontstaan. En dus uh, wat ook er nieuw... mogelijk... Ja, ja, ja sorry. Zeg maar. Wat ook mogelijkheden he, heeft gecreëerd voor uh, boerderijeducatie, uh, voor zorg en voor kinderopvang. Ja, goed, we, hebben, we zijn al langs geweest bij een boerderij met heel veel uh, mogelijkheden. Zo'n boerderij met alle mogelijke boerderijdieren, maar ook een camping, een bootverhuur, een winkel. Dat is boerderij Het Geertje in Zoeterwouden. Een verslaggever, Maarten Bleumers die spreekt daar met Anne. Die samen met haar man dat familiebedrijf runt. We hebben natuurlijk een geitstal uh, met allemaal uh, melkgeiten erin. We hebben er 130. We hebben een winkel om, met de Achterkaasmakerij, het woonhuis, het restaurant. Het is vroeger een koeienstal geweest. Anne, altijd leuk voor de radio, geluiden van geiten, geluiden van koeien. Ja. Ik wilde eigenlijk jou meenemen, even naar een andere plek. Ja. Namelijk hier. Want volgens mij is, is dit waar het hier om draait. De parkeerplaats? Ja, de parkeerplaats. <laughs> ja. Ik kom hier aan. Ja. Het is werkelijk stampvol. Is dit waar het om draait bij jullie? De bezoekers. Ja. ja, natuurlijk draait het bij ons om de bezoekers. Zonder bezoekers geen boerderij, het Geertje. Maar de bezoekers komen natuurlijk niet voor de parkeerplaats. Nee, dat snap ik. <laughs> dat snap ik. Maar het is geen boerderij meer in, in de traditionele zin van het woord. Misschien juist wel in de traditionele zin van het woord. Want tegenwoordig worden uh, uh, steeds meer uh, boeren zijn gericht op uh, productie... Gewoon één product. Wij produceren van alles. Dat is juist eigenlijk traditioneel. Als ik jouw man, Rick, ja? en jou vraag, zijn jullie boeren? Ja, een hart en nieren. Ja, ja, oh ja, ja oké. Okay. Ja, ja. ik hoef het niet eens af te maken. Nee, nee, nee. <laughs> okay. ja, wij voelen ons wel, wij voelen ons absoluut boer. Het, het volgende onderdeel was geweest van de vraag was of ondernemer. Boer. Ik moest even denken, maar nee, meer, meer boer, want dat is het, de, het hart van deze boerderij yeah. um, uh, als je hier niet weet hoe je met dieren moet werken en juist met heel veel verschillende dieren want elk zo'n dier heeft zijn eigen proces natuurlijk zo'n vark heeft een cyclus en een geit heeft een cyclus en ze hebben allemaal verschillende cyclus, ze moeten allemaal eten, ze yeah. moeten allemaal verzorgd worden en dat is echt het boerenvak zeg maar dat is waar wij op draaien hier dus kan je 26, dit is onze winkel, onze boerderijwinkel. Hier liggen onze uh, geitkazen, onze koeienkazen. Het was grappig, ik, ik zat op jullie site, uh, veel gestelde vragen, ook zo'n bekend ja. kopje op het ja. site. De eerste was: kan ik met PIN betalen? Vond ik ook al zo'n mooie. Het geeft aan wat hier gebeurt. Ja, ja, ja tuurlijk. Nee, uh, uh, we ontvangen jaarlijks duizenden bezoekers. Dus, uh, ja, duizenden, want jullie zijn echt enkele dagen maar gesloten ook. Ja. Ja, we zijn zelfs genomineerd voor het leukste uitje van Nederland van 2012 van de ANWB, voor Zuid-Holland. En ik noem het ook wel eens re-educatie. Het, het is eigenlijk recreatie met iets educatiefs natuurlijk voor kinderen, hè, om te zien hoe alles uh, gemaakt wordt en hoe alles werkt. Want je, je, je kijkt hier vanuit de winkel zo de kaasmakerijen. Ja, even een stukje verder lopen, ja, dan staan we voor de, de deur. ik het werk met kaas. Het is dus vanmorgen net kaas gemaakt. Kom even hier, sorry, maar. Ja, ja, ja, ja. Is hier ooit sprake geweest van uh, het traditionele boerenbedrijf, zoals ik me dat in mijn hoofd heb, zonder verkoop aan bezoekers direct hier, en maar dus echt alleen maar een veebedrijf? Opa Van Rijn, die had uh, uh, 22 koeien en uh, varkens, maar ook hij deed toch al iets met mensen, want hij verhuurde uh, roeiboten. En nu de volgende generatie en zelfs uitbreidingsplannen qua bedrijf, begrijp ik. Ja, we hopen het. We hopen een nieuwe boerderij te starten in Utrecht, bij Haarzuilens. Beetje hetzelfde concept? Ook een winkel en een restaurant en groepsmogelijkheden, net als hier dat kan, dat kan gewoon niet zonder voor jullie? Nee, want uh, dat is natuurlijk dat is ook de basis van deze boerderij. Zonder de bezoekers geen Geertje. Dat gaat duidelijk goed zo. Dat is uh, wel te horen. Han Wiskerk, hoogleraar Rurale Sociologie heeft meegeluisterd. Is er ja. nou nog een, een, in de toekomst eigenlijk nog plaats voor boerderijen, boerenbedrijven die echt alleen nog maar op de klassieke manier boeren? Dus zonder extra activiteiten erbij? Ik, dat denk ik op zich, uh, op zich wel. Uh, maar dat zal misschien in, in, uh, met betrekking tot bepaalde producttakken zijn. We zien nog wel de glas, uh, glastuinbouw die vrij gespecialiseerd uh, is. Op, op sommige punten ook de, uh, de intensieve veehouderij. of de uh, grootschalige akkerbouw in uh, het noorden van, uh, van Nederland. Uh, maar ik denk juist in een, een, een verstedelijkte samenleving als, uh, als Nederland. Uh, waar rondom steden ook de uh, grond relatief, uh, relatief ja. duur is. Uh, waar enorme uh, vraag ook is naar die producten en diensten die het het land kan bieden, uh, denk ik dat er veel meer perspectief zit in die multifunctionele landbouw. Mag ik u danken, Han Wiskerken. Graag gedaan. Van de Wageningen Universiteit. Vandaag geen uitgebreide reportage over de werkweek van uh, zanger Jeroen van der Boom. Maar natuurlijk zoeken we dan wel altijd even contact om te horen wat hij aan het doen is. Wat ik nu aan het doen ben is, uh, ik ben alle liedjes uh, in mijn, uh, ja, het is onder mijn huis een soort studio, uh, waar ik uh, in mijn trainingspak uh, te zingen en sta te zweten, om, een, um, om, om het eventjes allemaal nog in mijn kop te hebben. Ik heb de repetitieband, dus ik kan, uh, dan kan je gewoon ongestort zingen, met een galmpje, hoor je, en dan kan ik schreeuwen en heb heeft niemand last van me, dus dat ben ik aan het doen en ik ga nu heel snel weer verder. Oh. Jeroen van der Boom, druk bezig dus met oefenen voor het concert van De Doppers. Dat komende donderdag in de Arena begint. Morgen krijgt u weer een uitgebreide reportage met zang. Ook ga ik zo maar vanuit. Na half twee. Hesterstand.nl. Hoe ver mag je gaan bij het beledigen van oma Gent? Daar kunt u straks uw mening over geven. Eerst de hoofdpunten uit het nieuws. En die krijgt u van uh, Zingend van Dorot Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Ik nou, bij lezen testen. De Europese economie is aan een recessie ontsnapt. Voor zowel de groep van 17-euro-landen als de grotere groep van 27 eu landen was het economische groeipercentage afgelopen kwartaal nul. In het laatste kwartaal van vorig jaar kromp de economie... van zowel de eurozone als de EU nog met 0,3 procent. Omdat er geen sprake is van twee kwartalen krimp op rij... zit Europa niet in een recessie. De politievakbonden gaan weer onderhandelen met minister Opstelten over een nieuwe cao. Ze schorten hun acties op, maar willen wel voor het eind van de maand resultaat zien. Ze zeggen dat zij en de minister er vertrouwen in hebben dat onderhandelingen kunnen leiden tot een goede cao. oud Rebecca Brooks van de opgeheven Britse krant News of the World wordt strafrechtelijk vervolgd. Ze wordt van verdachte rechtsgang te hebben belemmerd in het afluisterschandaal rond de krant. Ook haar man wordt om die reden aangeklaagd.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 heeft te maken met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is afgesloten. En na een ongeluk op de A28 van Assen naar Hogeveen... Het afrit Dwingelo 3 kilometer. Dan de spoorwegen. Van en naar Amsterdam-Zuid rijden geen treinen. heeft te maken met een stroomstoring. En van en naar Roosendaal rijden ook geen treinen. Daar heeft de brandweer het treinverkeer stilgelegd. In de, bij Roosendaal rijden nu wel bussen. Maar in beide gevallen is de vertraging meer dan een uur. Dit is Radio 1. NCRW. Stand.nl. Guilaine Plag. Goedemiddag en welkom bij Stand.nl. De Hoge Raad heeft beslist dat een agent mierenneuker noemen niet strafbaar is. Een agent in Enschede werd in 2010 op die manier genoemd... toen hij een blikje bier van een man afpakte en dat in de prullenbak gooide. En daarop zei de man mierenneuker tegen de agent. Volgens de Hoge Raad is de term niet als beledigend op te vatten... en valt het dus ook niet onder het beledigen van een ambtenaar in functie. Moeten agenten tegen een stootje kunnen tijdens het werk? Of moeten we terug naar de tijd dat alleen de aanblik... van een politieagent al genoeg ontzag opriep? Dat het er genoeg uh, soms heftig aan toe gaat, dat blijkt geregeld wel bij het televisieprogramma Wegmisbruikers. Uw uitblijst is ingevorderd inderdaad, vanwege de snelheid. Zijn jullie gek geworden, godverdomme? Je? Nee, u moet niet boos worden tegen Waarom mij. Waarom niet boos worden, godverdomme? Je lukt alleen maar. Jij meet het daar vandaan niet mijn snelheid, je eigen snelheid. Dat klopt. Jullie zijn leugen Je ziet het terug met de restklas Hekje? en dan doen jullie dat. Dat gebeurt ik, vaak. Ik ga nooit eigenlijk in laten leven rijden. Ik ga jullie het papierafwikkeling doen. En dan gaan we het afronden, denk ik, want ik laat me door jullie niet beledigen vaker dus dit soort heftige toestanden. Ik ga daarover praten met Hero Brinkman, Tweede Kamerlid voor de Onafhankelijke Burgerpartij en natuurlijk jarenlang agent geweest. Meneer Brinkman, welkom. Goedemiddag. Allereerst drie keuzes voor u. Als je boos bent op een agent, is het vaak je eigen schuld. Ja of nee? Ja. Van mierenneuken naar hondenlul is maar een klein stapje. Ja of nee? Nee. Ik ben wel voor ergere dingen uitgemaakt. Ja of nee? Ja. U kunt thuis ook meepraten natuurlijk in Stand.nl. De stelling luidt een agent uitmaken voor Mierenneuker moet kunnen. Met doet daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, Het kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800 1101. Stemmen kan via de website www.stand.nl en twitteren kan met hashtag standpunt. Meneer Brinkman, agent uitmaken voor Mierenneuker moet kunnen. Mee eens of oneens? Nee, dat vind ik niet altijd. Kijk, het verschil tussen uh, het zijn van politieman en het zijn van gewoon burger is toch dat uniform, de vertegenwoordiging van het gezag. En ik weet uit ervaring dat um, uh, dit soort uh, dreigende situaties... dat gaat va vaak in, in een drietrapsraket. Het begint met het gewoon simpel uitschelden van mensen... waarbij sommige scheldwoorden een beetje in het grijze gebied liggen... van is dat nou wel echt schelden of moet je dat kunnen accepteren? En als je, maar het feit blijft, op het moment dat je het accepteert... dan is dat een volgende stap naar een bedreigende situatie. Dan wordt er ook gewoon gedreigd uh, met fysiek geweld. En de volgende stap bij die dreiging... is inderdaad het gebruik van fysiek geweld. Dus met andere woorden. Uh, ik ben er van mening dat uh, de politie uh, ook, uh, ook wat dat betreft beledigingen... Uh, niet 1, 2, 3 moet accepteren en de situatie heel ja. erg goed moet inschatten. Maar goed, is, is mierenneuker dan zo'n beledigende term? Je en kan het dat dat ook zien voor iemand die heel strikte regeltjes hanteert. Uh, dat, maar dat, dat probeer ik u juist aan te geven. Mierenneuken is... en dat heb ik ook in mijn antwoorden duidelijk laten blijken... is natuurlijk niet zo'n hele zware belediging. Ja. Uh, uh, dat geef ik absoluut toe. Sterker nog, met mierenneuken uh, probeer je aan te geven... dat iemand toch wel een beetje spijkers op laag water aan het uh, zoeken is. Althans, dat vind je dan zelf meestal... op het moment dat je een bekeuring krijgt. Maar... En ik zeg met nadruk, maar het hangt af van de situatie. Ja. Het hangt af van op welke manier. En hou erbij in gedachten dat de politieman, maar ook uh, uh, mensen als de brandweerlieden. Uh, en uh, mensen als uh, in de, in de, in de broedendienst, uh, in de ambulancebroederdienst, dat uh, ook dat soort mensen weten dat, dat er een bepaalde uh, uh, ophogende trap is. in dit soort uh, accepteren van dit soort beledigingen. en dat het uiteindelijk kan, uh, kan uh, uitmonden in fysiek geweld. Ja, maar dan, dan even voor mijn helder. Dus op zich, die mierenneuken heeft u niet zoveel problemen mee, alleen meer in het algemeen moet je heel erg oppassen, omdat het snel escaleert. Ik vind in het algemeen dat je dat niet moet gebruiken uh, tegen mensen in uniform. Uh, als het weten... tegen u als Tweede Kamerlid wordt gezegd, vindt u het dan vervelend? Nee, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Dus dat uniform, dat is het belangrijkste wat u Ja, betreft. het is de vertegenwoordiging van het gezag. Wetende dat op het moment dat je dat accepteert... je heel vaak uh, bedreigingen om je oren geslingeren krijgt. En als je dit niet doet, dan ros ik je kop eraf. Of dan doe ik dit of zus of zo. En dan is de volgende stap, is inderdaad dat fysieke geweld. En ik heb dat meerdere malen meegemaakt... Op het moment dat je uh, niet doortastend optreedt... of op het moment dat je net even te laat bent... dan heb je in één keer vier, vijf boze mensen om je nek hangen... en krijg je klappen. Ja. Uh, en dat moeten, we, dat moeten we kost wat kost vermijden. Nou, nou zitten agenten komen natuurlijk inderdaad in risicovolle situaties. Een aantal jaar geleden is toch een, een rechter... die heeft gezegd over een zaak bij een Groningse student... dat politieagenten er maar tegen moeten kunnen dat ze worden uitgescholden. Want dat hoort ook wel een beetje bij hun beroep. Ja, da daar ben ik het absoluut helemaal niet mee eens. Kijk, het probleem met uh, belediging is dat er geen apart artikel is voor het beledigen van mensen die hun dienst uitoefenen in uniform. Sterker nog, het, dus het is maar net of iemand zich persoonlijk aangevallen voelt. Ja, he? het, gaat, het gaat inderdaad, uh, dat klopt, het is persoonlijk. Dus dat betekent dat op het moment uh, dat je uh, als politie mensen onderling uh, uh, met elkaar afspreekt van dit accepteren we niet, ja, dan zou je eigenlijk een, een, een richtlijn met elkaar afspreken die niet volgens de wet is. Want de wet uh, zegt, je moet je echt persoonlijk uh, beledigd voelen. Maar dat even voordat u reageert op die uitspraak van die rechten, want ik vind dat wel interessant dat in dat wetsartikel staat dat de ambtenaar het zelf maar moet inschatten. Dat, ja. het maakt, die, dat maakt die wet toch ook wel gelijk heel moeilijk uitvoerbaar dan? Nee, want uh, uh, als de als de, als, de, als de persoon zelf aangeeft dat hij dat, uh, dat hij dat beledigend voelt. en waarom hij dat beledigend voelt. dan vind ik, dan heeft de rechter dat te accepteren. Kijk, een rechter die zegt van. Ja, weet je. Hè, we, meestal zijn dat van die, van die, van die, van die guitenbollen sokkenrechters. die uit de jaren zeventig. uit de hippie-tijd komen. die weten totaal niet meer wat er in de maatschappij speelt. en uh, die zeggen dan wel even. ja, zo'n politieman. die moet dat toch allemaal maar accepteren. Die moet nou, nou, daarvoor daar tegen kunnen. ze dan juist wat er in de maatschappij speelt. Nee, volgens mij speelt, want het niet. Ze, nee, ze weten de, totaal niet wat er in de maatschappij speelt. Want ze weten niet dat het op dat moment het maar even een klein stapje is naar een, een, een fysieke bedreiging uh, met, uh, met uh, geweld. En dat de volgende stap is, inderdaad, fysiek gebruik van geweld. Dat snappen ze dus kennelijk niet. Dus je moet in, de, in onze maatschappij moet je, niet, vind ik, in het algemeen, niet accepteren dat wij zomaar mensen in uniform die het gezag vertegenwoordigen... dat we die gewoon maar kunnen uitschelden voor van alles en nog wat. Tegelijkertijd, en dat zal u ook vaak genoeg ervaren hebben... heb je zeker s'avonds of in het uitgaansleven... dan is er wat drank in de man en dan worden er dingen gezegd... Ja, waar iemand later vroeger het schaambrood van op zijn, zijn kaken krijgt... de volgende dag, denkt ja, zo heb ik het niet bedoeld. Dan kun je die mensen, moet je het ze altijd dan aanrekenen... als ze een keer wat zeggen, dat ze... Ja, ja net ik, vind, uh, ik, ik vind in het algemeen, het, het, het, het zal heel erg afhangen van de, van de situaties... maar ik vind in het algemeen uh, dat, je, uh, dat de, de, de politie is de vertegenwoordiging van het gezag. Is het uh, vertegenwoordiging uh, van onze wet en regelgeving. Dat zijn de wetten en regelgeving die wij met z'n allen respecteren. Um, en we kunnen het ons gewoon niet veroorloven, ook niet in het uitgaansleven... Uh, dat mensen zomaar uh, van alles en nog wat groepen tegen de politie. En dat de politie dan maar zegt, nou, ik doe er niets aan, want stel je voor dat het een grote vechtpartij wordt. Ja. Uh, uh, aan de andere kant, hè, als we als de politie dat wel zou doen, dan zou er aan de andere kant weer uh, standpunt.nl uh, uh, zaken zijn die zeggen van, nou, de politie moet eens een keer harder optreden. Het, nou ja, dat uh, dat, is wat dat betreft moeilijk. is het natuurlijk ook nooit goed wat de politie doet. Ik weet, een tijdje geleden stond er volgens mij op YouTube een filmpje. En er uh, waren ook jongeren de agenten een beetje aan het uitdagen. En ik geloof dat een van die gasten toen Flapdrol zei, of Domoor of zo. Ja, nou ja, echt ik heb het gezien, een oude ja. wetscheldoor. Ja, ik ja. weet niet of je nu nog weet wat het het woord was. En dan gingen ze met tien man politie achteraan. Ja. ja, ja of je daar heb... dan weer ontslag mee uitloopt, I don't know. Ja, nou ja. De, de, aan de andere kant, uh, je geeft wel een visitekaartje af dat je dat inderdaad niet accepteert. En geloof me, uh, als die jongen uh, een vette boete zou krijgen, wat nog maar even de vraag is, maar als die, uh, uh, die persoon dat zou krijgen, dan haalt hij de volgende keer echt wel uit zijn hoofd. Ja. Waar legt u zelf de grens toen u nog bij de politie zat? Ja. Uh, ik, ik, ik, ik probeerde altijd in te schatten wat het vervolg zou zijn. Als, uh, als iemand mij uh, uh, Mireneuke zou noemen... en het is gewoon in een één tegen één gesprek... waarbij geen burgers erbij zijn... waar de situatie verder gewoon heel rustig is... Uh, ja dan zou ik dat anders inschatten dan op het moment... dat je daar tegenover zes, zeven uh, snotapen staat... Uh, die de boel proberen uh, op te hitsen. En dat daar één uh, daarvan zegt van... Uh, ja, je bent een mierenleuk, dit en dat en zo, zo. Dan is dat wat anders. Want dan weet je, dan zit je in die, in die drietrapsraket... dan ja. weet je dat op het moment dat je dat accepteert... een minuut later zegt hij iets bedreigends... en twee minuten later heb je gewoon drie, vier van die gasten om je nek hangen. En uh, dat betekent dat uh, als politieman schat je die situatie... In. Je probeert zo snel mogelijk je collega's te roepen... dat het uit de hand gaat lopen, dat je dat, dat, je dat aanvoelt komen. Uh, en je gaat over tot aanhouding van diegene die jou daarover beledigd heeft. En dan verwacht ik ook van de rechtelijke macht... dat die personen ook gewoon zwaar gestraft worden. Nou, ik zit net te denken, is het dan goed dat dit soort zaken... af en toe voor de rechter komen? Want als het nou precies de uitspraak is die u niet wil horen... Ja, ik denk dat, dat, ik denk dat het heel goed zou zijn. Maar ik denk ook dat het heel goed zou zijn... als, uh, als uh, de vertegenwoordiging van het gezag uh, daarin... Eenduidig zou zijn dat, dat we daarin ook gewoon uh, een bepaalde richtlijn hebben. waarin uh, alle gevallen gelijk behandeld worden. Dat, niet, dat het niet kan, moet uitmaken. welke politieman je op dat moment. per ongeluk of uh, niet per ongeluk tegenkomt. Ja, maar zo'n richtlijn en, is en, iets wat in de Tweede Kamer natuurlijk. Wat nou ja, van dat is eigenlijk een roep. Dat is eigenlijk een roep op een apart uh, artikel in het wetboek van strafrecht. namelijk een aparte beledigingsartikel uh, tegen ambtenaren uh, dienstdoende in de uitoefening van hun ambt. Ja, de collega's van de CDA. Die die heeft u volgens mij al mee. Zij willen hier ook kamervragen over gaan stellen. Heel goed. Heeft u ook al kamervragen klaar liggen? Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik ook vanmorgen... ontzettend druk bezig ben met allerlei andere zaken. Je moet natuurlijk alles in uw eentje doen ongeveer. Hè? Nou, Ik ben niet helemaal alleen, maar ik moet wel ontzettend veel dingen doen... met een handjevol mensen inderdaad. Ja. Maar denkt u dat zo'n uh, zo initiatief wet kans van slagen zou hebben in de Kamer? Nou, ik denk het wel. Want ik denk toch ook dat uh, ook andere partijen wel inzien... dat uh, het gezag van de politie toch ook wel een beetje uh, ja, een onbegonnen werk is... op het moment dat rechters uh, vinden... Uh, dat je maar gewoon de politie uh, voor alles en nog wat uh, mag, mag, mag, mag uitmaken. Ja. Uh, ik denk dat dat... Uh, de, de, de, aan de ene kant, uh, daar is ook de Kamer redelijk uh, eenvormig in. Uh, aan de ene kant vindt men het niet kunnen dat, uh, dat de politie belaagd wordt... en dat de politie het moeilijk heeft en dat iedereen maar tegen de politie te keer gaat. Uh, en aan de andere kant denk ik dat het ook goed is... dat we dan ook uh, ja, wat dat betreft uh, koppen, uh, de, gewoon, uh, de, de, de spijks met koppen slaan. Ja. En dat we gewoon proberen die wet te veranderen. Wat is het toch dat in het buitenland het bijna niemand in zijn hoofd haalt... om, om dat soort termen naar een hoofd ja, van ik, ik, te ik slingen? Niet, ik ga niet uh, de politie een carte blanche geven om uh, meer geweld uit te oefenen. Dat ga ik niet doen. Nee, want dat, dat ga, is wel iemand uh, op... op het forum die zegt dat wel. Ja. Ja. weet je, In Frankrijk bijvoorbeeld of Spanje daar wordt de wapenstok heel losjes gehanteerd. Ja. Dat wordt tijd dat het hier ook wordt ja, gedaan. Wij leven in een maatschappij waarin uh, de politie altijd uh, bron van onderzoek is. Mensen kunnen 20 uh, bij 20.000 instellingen hun klacht kwijt. Uh, de die doen daar ook daadwerkelijk wat mee. Sterker nog, je wordt helemaal uitgekleed als politieman... op het moment dat je een klacht uh, binnen hebt. Uh, dat is geen pretje. Ik heb me daar in de Tweede Kamer... ook altijd behoorlijk tegen geweerd. Ik vind die hele klachtcultuur uh, in Nederland uh, tegenover de politie... die vind ik, uh, die vind ik veel te uitgebreid. Ja, maar de politie en... zou zelf best wel wat meer binnen willen hebben. Ja, ik, uh, ik denk ook dat het heel goed zou zijn wanneer in ieder geval een aantal middelen. Uh, maar niet de wapenstok? Uh, nou, de wapenstok die moeten we gewoon afschaffen. Dat ding, met alle respect, dat ding dat, uh, dat, uh, slaat nog je deuk in een pakje boter. Ik kan beter uh, dan pepperspray nemen ofzo. zo. Uh, pepperspray is, spray is een ook een gevaarlijk. Ja, maar dat werkt ook bij 10% van de mensen. werkt pepperspray niet, dat weten we niet. Maar dat is wel zo. En dat, dus dat is ook gevaarlijk. We dwalen af. Laten we maar ja. terug gaan naar de Mierenneuker. En uh, ja. Ja. Ja. kijken wat de reacties zijn van luisteraars. Een agent uitmaken voor Mierenneuker moet kunnen. 64% tot nu toe mee oneens. 36% mee eens. En er is meer dan 1400 keer gestemd. En u kunt nu bellen op 0800 1101. Goedemiddag, stand.nl. Ja, hallo. Gaat u gang? Ja. Ik wil alleen maar zeggen dat ik het heel kinderachtig vind van de politie. Om, uh, ik vind dan deugd je niet als politie om op zo'n woord al zo zwaar in te gaan. Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag, mevrouw Van der Peet en maar Ik ha, ben het er helemaal niet mee eens. Want? Ik vind het ongehoord dat ze politieagenten maar uit kunnen maken voor dit en voor dat. Ik wil het woord niet eens gebruiken hebben jullie het over hebben, mm -hmm. dat moet al helemaal uit het scherm vandaan, zowel op televisie als radio krant, overal wordt maar over gepraat alsof het een koekje is bij wijze van spreken, maar het respect is volkomen weg. Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag Stand.nl. Ja, goedendag, Mark Westerdorp spreekt u. Hallo. goedendag. ik ben, uh, ben uh, strafadvocaat, maar ook uh, uh, reservemilitair en, uh, en veteraan. Ik wil graag het volgende over zeggen. Ik ben het eens, het um, nou, is heel simpel, de Hoge Raad zegt dat het kan. Ik ben niet voor belediging, maar is er is wel een ander iets wat hier uh, genoemd moet worden. In de wervingsfolder van de politie staat dat een politieagent een beetje een olifantenhuid moet hebben. En als ik zie hoe makkelijk aangifte wordt gedaan van belediging, ja, agenten hebben opschrijfboekje op zak, beëdigd opsporingsambtenaar, collega's er vaak mm -hmm. bij als getuige, dat gaat zo makkelijk, terwijl ik zelf als militair ook wel eens ben beledigd. En nou, dan haal ik gewoon mijn schouders op, dat is een veel beter wapen. Als ik op het politiebureau kom, ik zou echt vierkant uitgelachen worden. Okay. Echt. We moeten niet beledigen, maar we moeten ook niet doorschieten. Bedankt. Dat... Goedemiddag, Stand.nl. Dag met Ruud Brouwer. Um, nou ja, de vorige gaande spreker kan ik alleen maar zeggen van... als je het niet uitdaagt, dan hoef je ook je boekje niet te pakken. En als de regels duidelijker zijn dat je niet mag zeggen... dan wordt het boekje ook niet gepakt. Maar goed, dit terzijde. Maar wat bedoelt um, u nou? Ik... Nou, de, de, degene zegt van, uh, de, de, moet je maar een beetje je schouders ophalen en uh, een beetje doorlopen. Als ja. degene die, uh, die dus, uh, zeg maar, scheldwoorden gebruikt, weet dat er aangifte wordt gedaan, nou, houdt hij ook zijn mondel dicht, denk ik. Ja, ja. Dus, okay. dus je kan het ook omdraaien. Okay. Ik denk dat, en dat is mijn stelling, dat uh, met deze uitspraak mocht er nog een beetje respect zijn voor de politieagent in Nederland... dan is dat met deze uitspraak volledig weggevaagd. Want ik bedoel, kijk naar Spanje, kijk naar Frankrijk inderdaad. Eh, je haalt het niet in je hoofd om iets te zeggen. En ik ga toch even mee met uw gast in de studio. Er is nog altijd een gezag in Nederland. En dat heb je gewoon te respecteren. En tegen iedereen die al dat zegt, mierenneuken, ga boeven vangen. Omdat hij dan te snel rijdt, dan zeg ik van... slaapkop, kom vroeger je nest uit en ga vroeger op pad. Duidelijk, bedankt. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag, Hendrik. Het is een... Een heel mooi probleempje geworden. Ik vind de, het betoog van de heer Brinkman uh, aanvullend op wat ik hierna ga zeggen, toch wel begrijpelijk de sociale context waarin het gebruikt wordt. Kijk, kijk ik in mijn woordenboekjes, dan is mierenneuken gewoon een geaccepteerd woord. Het is muggenziften, haarkloven, uh, spijkers op laag water zoeken, ook nog coma-neuken erbij, daar heb je hem weer. Maar. Het heeft weinig daarmee te maken. Ik ben freelance schrijver voor een dagblad. En ik kreeg iemand van de redactie laatst aan de telefoon en zegt... we vinden je wel een spellingfascist. Uh, Kunt u en zich ik ook beledigd voelen? Nee. Of ben ik gewoon iemand die correcte spelling probeert ja. uit te zoeken. Ja, Oké, okay. het duidelijk uh, wat uw mening is. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag met collega's Drijfhout. Hallo. Ik ben het oneens met de stelling... Ik vind sowieso het schelden en, en het beledigen van mensen hoort helemaal niet. Ook niet tegen de gewone burgers zoals wij zijn. Dat, dat hoort niet. En ook bijvoorbeeld een minister uitmaken voor, uh, voor knettergek, dat kan dus niet. Dus nemmer mag dat. Dus wat dat betreft moeten ze in de politiek ook een beter voorbeeld geven? Dat denk ik ook, ja. ja. ja. Oké, okay. duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag, Blok Rotterdam. Hallo. Uh, goedemiddag. Muggen of niet. Ik vind het gewoon een onverstandige uitspraak van de Hoge Raad. Men ondermijnt daarmee het gezag van de politie. En men zal zich gewoon moeten beheersen. Ja. Maar dan dus de rechtspraak ook aanpassen. Uh, de rechters moeten dan ook anders gaan oordelen. Want dit is een bevestiging van dat het mag. Nee, nee, men, men, dit moet niet kunnen. Men moet zijn mond houden. Ja, precies. Nee. Ja. Duidelijk. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, gesprek met de heer van Restaart en Helden. Hallo. Uh, dat mag absoluut niet beledigd worden met wat dan ook, want die dat doen, die doen precies hetzelfde waar de werksters negen weken op zijn minst voor gestaakt hebben. Geen respect, die lopen ze gewoon over de handen. Een politieagent ruimt ook het vuil van de straat. Als u begrijpt wat ik bedoel met vuil van de straat. Ja. En er zou ook nog één tip willen geven laat eens een, een rechter een politieuniform aantrekken en met de politie op stap gaan dan. Ja. even kijken wat hij dan voor belediging neemt. Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, u spreekt met Wesseling in Amsterdam. Hallo. Uh, ik vind dat de politie ook zelf wel eens wat respectvoller mag zijn... als ze iemand aanhouden. Want dan word je soms aangesproken met woorden... dat je denkt tegen wie heeft u het. Maar wat dan? Wat... Omdat ik, uh, ik rij wel eens door als er geen verkeer aankomt. Ik ken, ik kan, uh, door, rood? Kijken, of... Ja, ja? Ik kan goed uitkijken, dus ik heb, uh, ik, ik heb geen politie nodig om te zeggen of ik wel of niet door mag rijden. Nou, door rood rijden is het toch gewoon verboden, mevrouw? Nou, niet altijd. Als je rechtsaf gaat, mag je gewoon door het rood rijden. En dan staat er zo'n zo twee van die agentjes die volgens mij nog op school zijn. En die je dan gaan aanhouden met woorden dat je denkt, meneer, tegen die heeft. Ze. Ja, maar wat zeggen ze dan? Dan zeggen ze: stoppen, rood! Ja, maar dat staat ook op rood. Ik ja, vind maar, het niet zo gek. Ik ga, ik ga rechtsaf, dan mag ik doorrijden. Ik denk dat die mensen gewoon hun boekje nog niet goed gelezen hebben. En, ze, en dan zeggen ze dingen tegen je, zoals van... Heeft u al koffie gehad van de morgen, mevrouw? Weet je wel, van, ik heb een slecht humeur. Zij hebben zelf... Uh, de, ze lokken het uit, zegt u. Ja, zegt u? Ze lokken het eigenlijk uit. Ze lokken het een beetje uit, want als ze respect willen hebben... moet je ook respectvol zijn. Okay. En dat doen ze vaak helemaal niet. Vooral, niet, vooral niet die jonge broekjes die net verschoold. Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Ja, hallo. U mag het zeggen. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Want de politie die is veel te uh, kleinerend en uh, zelfbepalend hier in Nederland. En daar wil ik meneer Brinkman zelf over spreken. Als hij uh, tenminste zijn gezicht hier in Nieuw-Amsterdam durft te vertonen, wil ik er zo met hem over praten. Want ze bepalen alles zelf. Alles wordt afgedaan met civiel. En dan uh, sta je er gedrongen door overmacht. geen boete van 70 euro? Kijk aan. Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Ja, goedemiddag meester Ronald, hallo. Hallo. Uh, ja, dit uh, is het toppunt van mierenneukerij om iemand uh, strafrechtelijk te vervolgen uh, voordat uh, hij wordt uitgemaakt voor uh, mierenneuker. Maar oh ja, die agent dus als... voelde zich beledigd. Nou, moet u luisteren. Ik bedoel, als ik, uh, als ik als agent zou zijn, zou ik dit als een compliment ervaren, want dat betekent dus dat ik dus de web naar de letter uh, handhaaf, inclusief punt, comma's. Dus. Geen probleem. Ja. Oké. Okay. Wat zegt u? Nee, het is duidelijk. Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl Ja, maar ze had leider, Ik vind dat uh, agenten iets meer moeten kunnen hebben. Maar tegelijkertijd merk ik ook dat het één uh, keer nee ook niet meer voldoende is. Want wat we hm. vergeten is dat het helemaal tot aan de hoge graden is gegaan. En dat is toch eigenlijk een beetje te bespotelijk voor deze situatie. Dat vind ik in ieder geval. Maar het is wel een duidelijke uitspraak nu die er ligt. Het is nu een duidelijke uitspraak, maar eh, wat hebben de lagere rechters gezegd? En waarom was dat dan niet voldoende? Ik bedoel, het gaat van paard tot erger zo. Oké, okay, dank u wel. Tot zover reacties van onze luisteraars. Hero Brinkman, u heeft meegeluisterd, jarenlang bij de politie gezeten... en nu kamerlid voor de on Onafhankelijke Burgerpartij. Ja. Een paar reacties. Er was iemand die zei, ja, agenten doen ook veel te makkelijk aangifte tegenwoordig van belediging. Nee, dat is een punt. Nou, dat zal ongetwijfeld wel eens gebeuren. Maar dat kun je aan dit geval, natuurlijk, 1, 2, 3 niet uh, uit de krant halen. Uh, de die ene meneer die zei. Uh, de sociale omstandigheden ja. zijn van belang. En dat is ook precies wat ik aangeef. Uh, uh, ik, ik kijk altijd naar de escalatie die dit, soort, uh, die, die dit soort beledigingen tot gevolg kunnen hebben. En als dat in een, een grote opstootje is met, met meerdere mensen erbij en je accepteert het, dan weet je gewoon zeker dat de volgende, uh, het volgende moment binnen een minuut heb je een bedreiging om je oren. En uh, vijf minuten later heb je mogelijk zelfs fysiek ja. geweld om je oren. En dat is, dat is van belang. Dat moeten Duidelijk. we gewoon niet vergeten. Politiewerk is echt heel moeilijk werk hoor. Maar is het? zodat er bij de politie ook wel wat voor verbetering vatbaar is... in de manier waarop ze mensen aanspreken? Nee, maar kijk, waar er gewerkt uh, wordt met mensen, daar, daar worden altijd fouten gemaakt. En uh, ongetwijfeld zullen er bij de politie ook fouten gemaakt worden. Uh, sterker nog, ik weet zeker dat ik ook in het verleden... bij de politie fouten gemaakt heb. Uh, van belang is dat de politie uh, kritisch naar zichzelf is. Dat ze uh, verontschuldigingen durft te maken. En daarvan, kan ik u zeggen, daarvan zijn de afgelopen 20 jaar... echt gigantische slagen gemaakt. Want dat is wel degelijk aan de hand. Dat, dat, dat kan ook. Um, uh, uh, wat, ik, wat, ik, wat ik zo ergelijk vind is dat uh, uh, dat men niet in de gaten heeft dat op het moment dat we dit accepteren uh, in, het, in het brede. En wij dus allemaal maar denken dat je uh, een politiegeant... mereneuken moet uh, moeten kunnen noemen. Dat morgen uh, uh, uh, hele groepen uh, jongeren het inderdaad leuk ja. vinden... om die wijkagent uh, met, met die scheld worden om de, neus, oh, om de oren te, te, te laten gaan. En dat, ja, dat vind ik eigenlijk onacceptabel. Meer in het algemeen, zei meneer Drijfhout nog... Ja, de politiek moet daarin ook het goede voorbeeld geven. Want de omgangsvormen onderling zijn sowieso in de hele maatschappij... natuurlijk een stuk opgeschoven en onbeschaafd worden. Ja, nou, ik vind uh, inderdaad dat je niet uh, moet, uh, moet beledigen en bedreigingen en ook niet in de politiek. Uh, ik vind wel dat je, uh, dat, je harde, uh, dat je een hard standpunt ook gewoon hard mag noemen. Uh, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Zonder dan termen als gek en zo van uw oude partijen dat daarbij vind ik te gaan niet, uh, gebruiken? Dat zou in ieder geval mijn woorden niet zijn. Nee. Heeft u zelf ooit de term in de mond genomen eigenlijk? Het enige wat ik echt uh, altijd bikkelhard zeg... en daar sta ik ook nog steeds vierkant achter... en dat komt ook van mijn oude partij uit... dat is dat de Antillen grotendeels corrupt boevennest zijn. En daar ben ik nog steeds heilig van overtuigd. En nog niet voor aangeklaagd. Oké, okay. Ik dank u wel. Hero Brinkman, Tweede Kamerlid van uh, de, de OBP, hè, moet ik zeggen... En de, de stelling een agent uitmaken voor Mierenneuker moet kunnen. Bijna 1600 keer gestemd. 65% eh, blijft het daarmee oneens. En 35% vindt dat het wel moet kunnen. U kunt natuurlijk nog heel de middag blijven stemmen via de site www.stand.nl. Na twee uur. Dit is de dag. je Fixen. Wat gaan jullie doen? Ja, we gaan het hebben over het bijzondere van de Hollandse grasmat. Die is vertrokken naar Polen voor het Europees kampioenschap voetbal... Wat is daarmee aan de hand? En uh, Ad Koppian gaat uitleggen waarom hij het ondanks de tropenjaren... toch ziet zitten om weer in de Kamer te gaan zitten. Er zijn er genoeg die afscheid nemen, maar hij uh, blijft in ieder geval... als hij op een hoog genoeg verkiesbare plek staat op de lijst. Inderdaad. Dit is de dag dus na twee uur. En morgen zit Jurgen weer op deze plek. Fijne middag nog. Als je echt luistert naar elkaar...